1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met architect Aimee de Bak, moet ik zeggen. Die lange tijd een bureau in Paramaribo had, de stad waarvan de historische binnenstad verloren dreigt te gaan. Nu het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag, Rode Kruis wil slachtoffers uit rampgebied evacueren. De Kamer is kritisch over de aanpak van de Libor-fraude bij de Rabobank. En de omzet van winkels is opnieuw teruggelopen. De zon schijnt flink. In Zuid-Limburg kan de mist hardnekkig zijn. Blijft droog 9 tot 11 graden. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Vannacht maakt het oosten weer kans op mist. In de rest van het land is het bewolkt. Overdag gaat het een tijdje regenen. En aan zee met kans op onweer. En uiteindelijk wordt het morgen 6 tot 10 graden. Vijf dagen nadat orkaan Hayan over de Filipijnen trok... zijn grootschalige hulpoperaties goed in gang gezet. Maar het is nog lang niet genoeg. Zeker 600.000 mensen zijn nog zonder huis, voedsel of water. Merlijn Stoffels van het Rode Kruis op het vliegveld van Manila nu. Merlijn, het is al lang donker nu op de Filipijnen. Wat hebben jullie vandaag kunnen doen? Wat is het laatste nieuws? ...zijn hulpgoederen aangekomen in Ormok en Kabologan City. Dat is op de eilanden Samar en Leyte. Deze hulpgoederen zijn tijdelijk door groepen tegengehouden. Inmiddels kunnen ze gelukkig weer verder rijden... ...en kunnen ze gelukkig de hulp afleveren... ...bij de mensen die dat ontzettend hard nodig hebben. Los daarvan hebben we besloten om te gaan assisteren bij bij uh, de lichamen, het bergen van de, van de overledenen door de tyfoon. Uh, we gaan uh, bodybags uh, verstrekken. Ook gaan we helpen om deze mensen te brengen... bij de plekken waar ze identificeerd uh, kunnen worden. En uh, ja, dat is keihard nodig. Ik hoorde vandaag sprak ik een, uh, een vrijwilliger die stelt het verhaal... ...van een man die zijn vrouw had verloren. Die stond daarbij met allemaal lichamen om zich heen. En deze man die kon gewoon zijn vrouw niet begraven... ...omdat er geen bodybags waren. En nou, nee. is dat is natuurlijk heel triest verhaal. Ja. Dat moeten voorkomen. Tragisch nou. en verder hebben we besloten om uh, evacuaties mogelijk te maken zodat uh, uh, mensen die weg willen, heel veel mensen willen weg van het eiland leiden op dit moment. We hebben gezegd, we gaan op Cebu een uh, opvangkamp maken waar deze mensen terecht kunnen. Waar ze hulpgoederen krijgen. Want het is onmenselijk om ze vast te houden op een plek waar ze niet willen zijn. Hmm. Uh, over die doden, de regering uh, houdt het nu op ruim 2200 mensen. Uh, 2200 doden. Maar is, uh, want eerder werd er 10.000 genoemd. Is, is de werkelijke omvang uh, en, en ja, de, de omvang van de menselijke ellende al in beeld? Ja, we weten nog steeds niet precies hoeveel doden er zijn. Dat heeft te maken uh, mee dat we eerder ook al aangegeven dat er heel veel mensen nog niet uh, begraven zijn, nog niet geïdentificeerd zijn. Uh, dus het blijft heel erg moeilijk om deze aantallen echt wel werkelijk vast te kunnen stellen. En los daarvan zijn ook nog steeds delen niet bereikbaar... omdat wegen nog steeds verspreid zijn... of omdat het ook on te onveilig is om hulp te verlenen. Dus uh, met dat soort problemen worstelen... en daardoor kunnen we ook nog steeds niet een goed cijfer geven. Dat het er meer zijn, dat is wel duidelijk. Merlijn Stoffels, dankjewel van het Rode Kruis vanuit Manila, de hoofdstad van de Filipijnen. In de Tweede Kamer is het debat aan de gang over de fraude bij de Rabobank... met de rentetarieven, de Libor-rente... moeten de medewerkers alsnog strafrechtelijk worden vervolgd. Heeft de Nederlandse bank wel goed toezicht gehouden? En is de schikking van 70 miljoen niet veel te laag? Dat vraagt de Tweede Kamer zich af. Een verslag van Peter Blok. Veel kritiek op de rol van de Rabobank in het Libor-schandaal. De manipulatie met rentetarieven. Bijvoorbeeld van Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. De fraude leidt tot de ontmaskering van de Rabobank...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 of daar gronden voor zijn en of dat mogelijk is. Maar minister Opstelten heeft de miljoenenschikking van het OM... met de Rabobank al goedgekeurd. En daarmee ontspringen de meeste Rabo-medewerkers de dans. Een verslag vanuit Den Haag was dat van Peter Blok. Marine Le Pen, de leider van de omstreden Franse partij Front National... is op het Binnenhof in Den Haag ontvangen door PVV-leider Geert Wilders. En later vanmiddag geven ze samen een persconferentie. We gaan naar de plenaire zaal. Wat van de Is dit een belangrijk bezoek voor u, meneer Wilders? Zeker. We gaan hier links naar de plenaire zaal. De persconferentie is vanmiddag. Het is belangrijk om u hier te komen. In een conferentiepersconferentie. Waarom? Why is it important? Because he's a very important politician, maybe the future president of the Republic of France and a good friend. So thank you very much. You have a press conference this afternoon. Thank you. Geert Wilders heeft Le Pen uitgenodigd omdat hij meer invloed wil in het Europees Parlement. De PVV is nu niet aangesloten bij een Europese fractie. De partij wil samenwerken met eurokritische partijen en partijen die kritisch zijn over de immigratie. Dit is het NOS journaal. Het doorald Megens.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 In Irak zijn bij aanslagen zeker 21 mensen omgekomen. De meeste doden vielen in de steden Bakuba en Tikrit. In Bakuba werden acht mensen gedood toen drie bommen ontploften... op een plek waar shiiten herdenkingsdienst hielden... voor een kleinzoon van de profeet Mohammed. Bij een zelfmoordaanslag in Tikrit kwamen ook acht mensen om. Een man blies zichzelf op in een auto vol explosieven. In de buurt van de hoofdstad Baghdad werden nog eens vier mensen gedood... toen rebellen bommen lieten ontploffen bij huizen van politiemensen. Een proef in Utrecht waarbij dakloze buitenlanders worden opgevangen is een succes. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Veel Polen zijn teruggegaan naar hun thuisland... na bemiddeling door een stichting waar ex-daklozen werken. Wethouder Victor Everhart vertelt hoe die stichting te werk is gegaan. Het ze erop aan en met name geeft ook weer toekomstperspectief in eigen land. En dat is heel succesvol geweest. En heel veel mensen hebben daar hun toekomst weer opgepakt. En dat levert minder... Problemen bij ons in de stad op. Ja, terug naar Polen dus. O, hoeveel mensen gaat het? Nou, we hebben een groep van 85 personen... zijn uiteindelijk uh, benaderd op deze manier. En uh, die zijn dus allemaal een weg weten te vervolgen. Zij hebben hier hun toekomst niet kunnen vinden... en uh, hebben dat gelukkig in Polen nu wel weer op kunnen pakken. Dat hele uh, programma heeft 8 ton uh, gekost, uh, de, de, de gemeente Utrecht. Dat is een behoorlijke uh, bak met geld. Uh, maar was het dat waard? Ik, ik begrijp uw vraag. Uh, het is ook een investering geweest. Uh, we hebben gezien dat wij geconfronteerd werden in onze stad met dit vraagstuk. Wij staan voor uh, gezondheidszorg in onze stad. Ik vind ook dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En dat is waarom ik ook zeg: uh, we, we continueren deze aanpak nog tijdelijk. Wij zien tot problemen worden opgelost. Maar uiteindelijk moet het Rijk zijn verantwoordelijkheid gaan nemen. En het is een tijdelijke investering geweest. De overlast is sinds het begin van de proef anderhalf jaar geleden met 75% teruggedrongen, zegt de gemeente Utrecht. In West, Maas en Waal, gemeente in Gelderland, is afgelopen vrijdag een man aangehouden voor het verwaarlozen van boerderijdieren. De dierenpolitie had een melding gekregen over geiten, schapen en een paard. Dieren waren zwaar ondervoed en verwaarloosd. Een aantal dieren lag tussen schapenkadavers in vieze stallen zonder drinkwater. Eén schuur wilde de eigenaar niet openmaken, zegt de politie. Het is zo dat hij inderdaad één uh, schuur uh, niet op wilde maken. En uh, ja, nadat die uh, deur de ons geopend is, werden daar meerdere kadavers van schapen aangetroffen. Uh, deels in een vriezer en ook deels buiten een vriezer. De eigenaar uit Westmaas en Waal is door de politie aangehouden. Sport. De Belgische wielrenner Thomas de Gent heeft een conflict met zijn ploeg Vakansvolley DCM. De Nederlandse ploeg die ophoudt te bestaan. De Gent is in gesprek met het team over de afwikkeling van zijn doorlopende contract. Volgens de wielrenner is hem een belachelijk voorstel gedaan. Waaruit niet zou blijken dat de ploeg er hem, met hem uit wil komen. Vakansvolley manager Daan Luiks wil niet reageren. De Gent rijdt volgend jaar voor de Belgische ploeg Omega Pharma Quickstep. De Belangenvereniging Coaches betaald voetbal, de CBV, is nog altijd niet gelukkig met de manier waarop FC Twente invulling geeft aan de trainerspositie. Michel Jansen is officieel de hoofdcoach van Twente, maar volgens de CBV ligt de verantwoordelijkheid in de praktijk bij assistentcoach Alfred Schreuder. En die heeft geen diploma. CBV heeft de aanklager betaald voetbal gevraagd of die constructie is toegestaan. Als dat zo is, dan wil de belangenvereniging dat de regels worden aangepast. Want volgens CBV-directeur Gerard Marsman moet de hoofdcoach coachen. Wij vinden, als die als betaald voetbal, vinden wij dat de coaching tijdens wedstrijden... specifiek gedaan moet worden door de, de coach. Als, als Twente dus blijkbaar niet voldoet aan die eis... dan zullen ze uh, wat aanpassingen moeten doen in de rolverdeling, lijkt mij... He, want uh, het is niet het probleem bij Twente dat ze niet beschikken over een trainer coach met UEFA Pro. Uh, alleen ze hebben de taakverdeling waar anders neergezet. Uh, dus dat zou betekenen dat ze die taakverdeling waar anders neer moeten zetten. Uh, en mocht blijken dat, uh, dat ze uh, beantwoorden aan datgene wat uh, in het artikel staat. Dan zullen wij ons moeten beraten of, uh, of wij uh, niet een verzoek in willen gaan dienen om, uh, om dat artikel aan te passen. Gerard Marsman, directeur coaches, betaald voetbal. Inmiddels is het 11 over 1. De hoofdpunten uit deze uitzending. Het Rode Kruis wil slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen... uit het rampgebied evacueren. De Tweede Kamer is kritisch over de aanpak van de Libor-fraude... bij de Rabobank. En de omzet van de winkels is in het derde kwartaal opnieuw teruggelopen. Vooral september was een slechte maand. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, het vervolg van lunch. 239 euro...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 Goedemiddag, allemaal een werklunch met architect M.E. de Bak... die lange tijd een bureau in Paramaribo had. De stad waarvan de historische binnenstad verloren dreigt te gaan. Voor de reportages hier in de praktijk... zijn we deze week in de wereld van de pokers, pokeraars. De pokerwereld gaat voor de topspelers gepaard met veel geld, feesten en reizen. Maar wat als je je opeens realiseert dat je niet meer verder kijkt... dan de wereld lang is en dan je neus lang is? Nou, ik zit er een beetje mee te rommelen, dit... Het ligt echt aan mij, het ligt niet aan de trickschrijver. Uh, in ieder geval, dit alles overkwam Martijn tijdens een groot toernooi in Las Vegas. En dan ga je van de plek nummer 1 ga je, lig je eruit. En dan zijn al je vrienden zijn al weg, want het is het eind van de toernooireeks. Mijn pa was naar huis en dan loop je daar alleen rond in Vegas. En dat, uh, ja voor mij was het echt een soort van uh, heel bubbel waar ik in geloofde. Wat opeens uit elkaar sprong. En dat is ook zeg maar, de laatste toernooi dat ik ooit echt gespeeld heb. Rond half twee beginnen we aan standpunt.nl. De stelling dan, het is terecht dat de regels voor de bijstand worden aangeschermd. Eens of oneens, sms het na 7070 kost 50 cent. Gratis bellen 0800-1101. Website www.stand.nl Twitter, eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De historische binnenstad van Paramaribo dreigt verloren te gaan. De monumentale houten huizen zijn in zo'n slechte staat... dat UNESCO een ultimatum heeft gesteld. Als de Surinaamse regering binnen twee maanden geen actie onderneemt... dan wordt de binnenstad van de prestigieuze werelderfgoedlijst afgehaald. Architect M.E. de Bak is architect... en had tot enkele jaren geleden een architectenbureau in Paramaribo... en heeft ook een monumentenkaart voor die stad gemaakt. Mevrouw de Bak, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik ben er onlangs zelf geweest in Paramaribo en uh, ja wat wij dan schilderachtig vinden... en dan maak je dan foto's, want dat zou je thuis toch niet snel doen... met je eigen huis. Uh, dat begrijp ik niet helemaal. Nou, ik bedoel, het ziet er daar allemaal heel schilderachtig uit... maar het is eigenlijk een beetje een bouwval, die binnenstad. Uh, ik zou eerlijk bekennen, ik ben al drie jaar niet in Paramaribo geweest... maar het lijkt me sterk dat het in die drie jaar... zoveel slechter is geworden dan toen ik het voor het laatst zag. Uh, ja, uh, het is natuurlijk onderhoudsgevoelig, hout uh, met uh, schilderwerk... maar... Uh, de bijzonderheid van de binnenstad van Paramaribo... zit in, niet alleen in de gevels, maar ook in de structuur van de stad. Hè, dus de stedenbouwkundige ensemblewaarde. Maar en, legt dat, uh, leg dat eens uit, wat is dat dan? Uh, het gaat eigenlijk om het uh, stratenpatroon... wat nog uh, helemaal intact is. Zoals het is aangelegd uh, in de 17e eeuw. Uh, vanuit Fort Zelandia. Dus heel leuk dat u er bent geweest. Uh, nou, Dan is het denk ik het meest indrukwekkend Fort Zelandia ja. als complex... Uh, waar je de officierswoningen ziet staan rondom het uh, uh, stevige fort. En uh, ja, wat, uh, wat, wat daar aan de hand is... is dat de gebouwen eigenlijk wel heel goed worden hergebruikt. Er zit uh, een kunstacademie in. Het kantoor van, uh, uh, van Monumentzorg zit daar. Uh, en ja, zolang de gebouwen uh, een, een, een, een goede gebruiker hebben... Uh, wordt er redelijk wat aan het onderhoud gedaan... Maar ja, er zijn natuurlijk ook eigenaren die daar geen geld voor hebben. Of, of het niet voor over hebben. Of ja, die eigenlijk andere prioriteiten hebben dan het onderhouden van het pand. In uh, Tongo is ook geen woord voor onderhoud. Dus misschien heeft dat iets mee te maken. Nou, inderdaad. Want kijk, wat, wat ik ook een beetje op doelde was inderdaad die, die houten huizen. En zit, sommige panden zijn ook van de overheid zelf. Ja, het is allemaal afgebladderd. Het, uh, som, soms ja. ziet het er gewoon echt niet uit. Hoe kan dat ja. toch? Ja, ja dat, nou, dat kan gewoon. Er is geen aanschrijvingsbeleid. Er zijn ook geen subsidies. Um, er, is geen, er is geen plicht om uh, de monumenten in stand te houden. En uh, ja, het is gewoon natuurlijk een, een keuze uh, waar het geld aan wordt besteed. Ja. En, en als UNESCO de handen ervan aftrekt... Dan, dan zou dat een ramp zijn voor die stad? Um, nou, dat is wel een heel interessante vraag. Van wat zou het effect ervan zijn? Um, het is nu ook niet zo dat door het stempel van UNESCO de gebouwen worden allemaal even goed worden onderhouden. Uh, er zijn in het, uh, in de historische stad het gedeelte wat Unesco-erfgoed is, zijn um, ongeveer 200 monumenten. Die zijn door de Surinaamse overheid aangewezen als beschermde monumenten. En daar is in feite de uh, Stichting Gebouwd Erfgoed... of uh, de Monumentencommissie uh, de adviserende partij in... Uh, uh, wat met de gebouwen gebeurt. Maar dat komt altijd pas na, na aanleiding van een aanvraag van een eigenaar. Dus um, mm. het, is, het, het, het is een heel goede vraag. Wat gebeurt er? Het ja. is natuurlijk... Het is natuurlijk het zou heel erg jammer zijn als predicaat werelderfgoed vanaf wordt gehaald. Ik denk ook niet dat het terecht is, maar ik hoop dat het als een wake-up call wordt gezien. Ja. Zo hoorde ik ook de voorzitter Stephen Fouquet zeggen op een van de radio-uitzendingen dat zij het zien als een wake-up call... en dat, ze, ja, dat, dat zij dan ook iets meer in handen hebben... om richting politiek af te dwingen... dat er serieuzer met de binnenstad wordt omgegaan. Ja, want daar moet natuurlijk gewoon geld voor komen. Het is natuurlijk een geldkwestie ook, lijkt me. Ja. En je ja. ziet trouwens ook wel andere dingen gebeuren. Want er zijn, bijvoorbeeld de, de, de, net buiten de stad heb je een prachtig plantagehuis. Dat wordt dan wel weer helemaal gerenoveerd, bijvoorbeeld. Uh, is het bij Geijers in uh, Noord... Nou ja, ik maar... weet niet precies, maar ik zag dat, ik zag dat daar gewoon. En, uh, ik bedoel, dat, dat, daar ja, wordt dan de... wel aan gewerkt. Maar dat is ja. dan een commerciële partij of zo die, die zich ja, daar zek... wel voor inspant. Ja, zeker. Er zijn uh, heel veel particuliere initiatieven... Uh, waar ontzettend veel geld wordt geïnvesteerd... Uh, in panden. Uh, dus heel, op heel veel plekken gaat het ook wel goed. Maar goed, ja, er zijn, uh, ja, zoals je al zegt, uh, heel wat panden... ook in handen van de overheid. En uh, dit is niet de, de beste huismeester, om het nou, maar zacht te zeggen. Ik kom zo bij u terug. Iemand die alles weet van de monumentale houten panden in Suriname... is Jeroen Sprenger, erfgoedhersteller en voorzitter van de stichting Her... Stelling en hij laat werkloze werkervaring opdoen bij het herstel van het erfgoed. De stichting heeft meegewerkt aan de oprichting van NV Stadsherstel in Paramaribo... en haalde medewerkers van Stadsherstel in Amsterdam naar Suriname. Meneer Sprenger, goedemiddag. Goedemiddag. Um, op goedemorgen. Maar goed. ja, merkt u dat er nu meer aandacht is voor het opknappen van monumenten? Uh, nee, dat moet ik helaas uh, tegenspreken. Uh, er gebeurt veel te weinig en... Uh, ja, wat mevrouw uh, net al uh, zei, er is geen woord voor onderhoud. En uh, de surinamen zeggen zelf uh, nog iets mooier... het zit bij ons niet in de genen. We ja. doet dat niet uh, vanzelf. Dus, dus, dus, dus iets wordt gebouwd en dan, ja, dan maar zien hoe lang het uh, stand houdt? Ja, precies. En dat uh, geld, uh, hoe heet het, uh, zijn het aangegeven... Dat er weinig geld is, dat klopt ook. Dus de publieke armoede, overheid is niet zo verschrikkelijk uh, rijk in, uh, in, in Suriname. Maar een ander punt is, en daar komen wij in uh, uh, kijken: dat is dat er ook een gebrek is aan goede vaklieden. Dus als men onderhoud pleegt, gebeurt dat altijd met gebrekkige uh, vakmanschap. En dat is heel goed zichtbaar op de kathedraal. Uh, die is uh, met Europees geld uh, helemaal gerestaureerd. En als je aan de buitenkant kijkt, dan zie je dat het voordeel, het eh, voorste stuk, dat heeft, eh, heeft een andere kleur dan het achterste deel. Waarom? Omdat het eerste deel is al opnieuw geschilderd en het tweede deel eh, nog niet. Ja. En ja, als je naar kijkt, dan springen de tranen hier in de ogen. Ja. Maar ja. De, de, de, manier, de manier waarop u daar dus werkt, hè, dus met, uh, nou ja, ook als een soort uh, vakopleiding voor, voor schoolverlaters, ja. dat moeten mensen daar toch ook de ogen openen, zo van, hé, hey, zo kan het ook? Ja, nee, goed, maar dan heb je dus die twee punten waar we het net over hadden. De cultuur, hè, het zit niet in de genen, uh, men heeft er geen woord voor. Het. Uh, en het gebrek aan geld moet je dan zien te overwinnen. En daar, komt, daar is het belang van de NV Stadsherstel, Paramaribo, die kan er in slagen. Daar hebben ze in Amsterdam heel veel ervaring mee. Om particulier geld te verzamelen en daarmee uh, te restaureren. En wat we nu uh, tegenkomen in Paramaribo is dat de overheid niet altijd van harte meewerkt, ook die SGS niet... die mevrouw Bak net noemde... om de NVR-stadsherstel NVR daarin de volle ruimte te geven. Het is veel te ingewikkeld om pannen te verwerven. Nee. Het is zo dat u zegt dat u net geweest was... als je rondom het onafhankelijkheidsklein kijkt... dat is in feite vanuit alle... Uh, woon- en werkkamers van de president zal ik maar zeggen, dan ziet u dat het daar redelijk opgeknapt is. Ja. In de wet van de binnenstad vind je een heleboel rotte kiezen en daar staat een bordje op ministerie van sociale ja. zaken en volkshuisvesting ja. en, en als je he, vanuit het onafhankelijkheidsplein naar de ambassade loopt, dan kom je langs het ministerie van cultuur, dat is zwaar vervallen en ironisch, daarnaast staat het kantoor van UNESCO en dat mag inmiddels ook wel weer een behoorlijke lik uh, verf hebben. Kortom uh, uh, het is niet een topprioriteit, uh, nee. uh, waarvan ik denk, even los dus van de tijd of het nou wel of niet op wijst erfgoedwijs uh, staat, dat het behoud van bijvoorbeeld monumenten, maar gewoon ook van gewone huizen enzovoort, dat heeft een waarde in zichzelf. Uh, dan kan je er langer mee uh, toe. Ja. En ja, dat is een groot uh, probleem. Mag ik nog hopelijk één voorbeeldje geven? Wij hadden ooit willen beginnen met de restauratie van het geboortehuis van Anton de Kom. En uh, nou, wij waren aan de slag. Burgemeester Cohen destijds nog, die uh, sloeg de eerste paal en knipte wat lintjes door. En vervolgens wilden we aan de slag gaan. En toen konden we niet tot overeenstemming komen met de eigenaren, de zoon en de kleinzoon van Anton de Kom. Uh -huh. Die wensten niet dat in dat pand... Worden, een cultureel informatief uh, centrum. En toen hebben wij gezegd, ja, als je daar niet voor wilt tekenen, dan trekken wij onze handen ervan af. Ja, ja. Want wij gaan niet alleen maar zomaar een pand uh, restaureren en nu wordt er dan financieel beter ja, van. En dat huis is dus nog steeds een van de rotte kiezen in Parijs ja. en had dus hersteld kunnen zijn ja. op de overheid en de verschillende instanties daarin wat plooibaarder waren geweest. Ja, Antwoord, er komt een groot Suriname... ...dus daarvoor zou je het alleen al uh, moeten doen misschien. Dank dat u even een okay. de telefoon kwam. Jeroen Sprenger, vanuit Suriname dus. Terug naar mede de uh, Bak. Uh, ja, in, in Nederland bestaan er allerlei organisaties... ...die zich daarmee bezighouden. In Suriname is dat wat minder. U hebt daar ook een tijd gewerkt, als architect. Ja. Uh, maar dat ging dan, neem ik aan... ...ook vooral over nieuwe dingen uh, te maken. Hoe, hoe, hoe zijn de omstandigheden dan? Is daar ruimte voor? Uh, ja, het is volop ruimte voor nieuwbouw. Uh, vooral buiten Paramaribo. Het komt ook door de grondprijzen in het centrum. Dat als daar nog uh, een stukje leeg is, dan zijn prijzen zo duur... dat daar eigenlijk uh, geen geld meer voor bouwen overblijft. Uh, in, de, in het architectenbureau waar ik uh, een van de partners in was... hadden we zowel restauratieopgave als nieuwbouw. Uh, voor de nieuwbouw is het... Uh, Buiten Paramaibo, zodat je eigenlijk geen bouwvergunning nodig hebt. Dus uh, dat maakt het wel um, nou, in de procedure een stuk eenvoudiger. Het kan, natuurlijk, het kan uh, een stuk sneller dan in Nederland. Dat kan veel sneller, ja. Uh, hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe het met de aannemer verloopt en de opdrachtgever. En er zitten natuurlijk andere uitdagingen ook nog uh, waar je mee te maken hebt. Maar wat vergunningen betreft is dat vrij eenvoudig. En uh, in Paramaribo heb je natuurlijk wel te maken met bouwvergunningen, re reglementen. En ook eventueel met monumentenvergunningen als je een monument wilt wijzigen. Um, maar dat is op zich uh, vrij inzichtelijk hoe dat in zijn werk gaat. Ja, u hebt daar een tijd gezeten, u bent uh, drie jaar geleden toch daar weggegaan. Uh, niet, niet het idee van ik moet daar nog eens terug en, en meehelpen om die boel daar weer een beetje op te kalafateren? Uh, ik heb iets uh, heel leuks achtergelaten. Uh, samen met de vriendin Mahida Jumanbak. Zij is uh, docent uh, in, het lager, in, het in het basisonderwijs. Uh, hebben we een speurtocht in elkaar gezet... voor de, uh, voor de zesde klassers van de alle basisscholen van Suriname. En dat loopt nog steeds. En uh, Het is, is opgericht om de waardering voor het gebouwd erfgoed, het gemeenschappelijk gebouwd erfgoed... wordt het ook wel genoemd, uh, te vergroten door de belangstelling te wekken. Dus bij de kinderen al te beginnen dat ze daar wat meer gevoel bij krijgen. En dat er misschien wel een woord komt onderhoud gewoon in de, ja, in de woordenboeken. Ja, precies. Ja, ja en om, uh, om, ja, om, de, om de jonge inwoners van Paramaribo en van Suriname zich bewust te maken van hoe bijzonder Paramaribo eigenlijk is. En het is altijd fijn als je tijdens een excursie dingen ontdekt en um, ja, je oog wordt gericht op bepaalde zaken die je anders, als je gewoon door de stad loopt, eigenlijk aan voorbij loopt. Dat is natuurlijk over, dat is op alle plekken van de wereld en voor alle leeftijden zo, denk ik. Ja. En uh, ja, als, als er dan een verhaal over wordt verteld, Cynthia McLeod is daar ook altijd heel goed mee bezig. En uh, van haar hebben we natuurlijk ook wel geleerd uh, wat, je, wat je kan bereiken door uh, met groepen kinderen op, op excursie te gaan en de verhalen te vertellen over de geschiedenis. Ja. En de geschiedenis weer ja, levendig te maken. Uh, zodat er beter begrip is voor wat er te zien is en wat ja. er staat. En ja. dat het heel bijzonder is. Ja. en Mevrouw McLeod, die, die, die maakt inderdaad uh, tochtjes uh, om uh, de kinderen ook vooral te wijzen op uh, nou ja, de slavernij en de geschiedenis ja. van, van Suriname. Dank ja. voor het gesprek. Architect is hij en mee de bak. Heel graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. We zitten deze week in de, in de pokerwereld. Een uh, wereld die, als je succesvol bent... bestaat uit veel geld, feesten... natuurlijk ook veel reizen. Martijn Schirp was zo'n succesvolle speler. Begon op zijn 17e... en reisde zijn, tot zijn 21e de wereld rond... van toernooi naar toernooi. Totdat hij merkte dat hij er geen leukere jongen door werd... Verslaggever Maarten Bleumens ontmoet hem voor het Holland Casino in Amsterdam... waar nu het Masters, Classics of Poker wordt gespeeld. Vier jaar geleden deed Martijn voor het laatst mee aan dat toernooi... en sindsdien is hij er niet meer terug geweest. Ja, je loopt hier langs en dan je het gevoel komt weer om, om mee te spelen. Zeg maar. de, de, de bus voel je wel. En, uh, ja, ik weet niet, het, het, is, het, is, het is heel gek om niet te zijn... maar aan de andere kant ook wel vertrouwd. Snap je? Er brengt veel herinneringen naar boven. Ja. Heel vertrouwd. Ja, leuk. Zullen we gewoon naar boven lopen? Prima, hè? Dan lopen we de grote hal in van het Holland Casino. En als we hier even blijven staan, hebben we een mooi overzicht. Het is goed druk. Jeetje. Jeetje. Waar denk je nu aan? Uh, ik, denk, ik denk aan dat het best wel leuk zou zijn om weer te spelen. <lacht> Enigszins. Het liefst zou ik natuurlijk gewoon mijn eigen stoel opzoeken. Maar welke successen heb je in het pokeren gevierd? Eén keer in de Vegas, de World Series, kwam ik redelijk ver. Uh, en we het dan over dat toernooi waar we nu net ook die Michiel Brummelhuis uh, hebben ja, zien vroeger? Ja, ja, ja. Het was ook een tijd chipleader, dat was, dat was heel leuk. En dan ga je van de plek nummer één, je, liggen je eruit. En dan zijn al je vrienden zijn al weg, want het is het eind van de toernooireeks. Mijn pa was naar huis en dan loop je daar alleen rond in Vegas. En dat, uh, ja, voor mij was het echt een soort van uh, heel bubbel waar ik in geloofde, wat opeens uit elkaar sprong. Ja. En dat is ook zeg maar, de laatste toernooi dat ik ooit echt gespeeld heb. Toen ik thuis kwam, toen, ja, raakte ik een soort van um, ja, depressie, kan je het noemen. En ik ja, ik, moet, ik moet iets anders gaan doen. En toen uh, heb ik besloten om naar Nepal te gaan. Hoe was jij toen? Ik denk niet dat ik heel lekker in mijn vel zat. Uh, ik herken was, ik was... Ik mezelf ook helemaal niet meer als ik terugkijk. Uh, een beetje, ma beetje mannetje, een beetje macho, een beetje... Uh... Ja, rijkdom. Je denkt er niet aan over geld, want je, je hebt het gewoon. En dat, tonnen? Die, tonnen, ja. En, ja, en ga, je gaat de wereld rond en je gaat reizen en je gaat uh, pokerfeesten af en je gaat andere feesten af. En, uh, en het begin ook heel veel stripclips. Uh, uh, maar ik heb altijd een vriendin gehouden, dus daar dat ben, <laughs> ben ik altijd eerlijk over geweest. <laughs> ja, het nachtleven. Wat was het keerpunt? Je bent helemaal niet meer blij meer als je weer wint... maar je wordt verschrikkelijk depressief als je vliest. Je, je merkte heel erg dat, dat uh, mijn, mijn ouders en mijn andere vrienden... die niet pokeren, daar toch wel... Hoe zeg je dat? Ja, ja. Zagen die nog wel een leuke jongen? Steeds minder, denk ik. En ik zag alleen maar om me heen een bepaalde expressie... van precies hetzelfde drang naar steeds meer. Of, en ik, ik ging op zoek naar van waar bestaat dat niet? Waar is echt iets anders? En toen kwam ik erachter dat een van de fundamentele waarheden... Vol, volgens het boeddhisme... Dat je, zolang je dat, dat verlangen hebt, dan kan je dus niet zien aan wat je al hebt. Ik ben toen naar Nepal geweest. En toen heb ik besloten om uh, daar in het klooster te gaan zitten. Uh, waar je dan s ochtends om vijf uur opstaat, uh, meditatieles krijgt, uh, filosofie krijgt, uh, discussiegroepen, yoga, dergelijke. En voor mij was het echt een soort van rust. Toen kwam ik terug en toen heb ik een jaar lang gewoon heel veel gemediteerd, heel veel gelezen. Ja, fijne tijd was dat. Ja. Uh, en, en zo heb ik het eigenlijk ingevuld toch gewoon... En in plaats van liefde voor het spel, misschien liefde voor de wijsheid. Ja, dus ik, ik, ben, wel, ik ben wel beter uit de verf gekomen, denk ik. Uh. Kijk, yo. Yo, Hoe is goed? Het? Ja, met jou? Prima, dan, ja? ga, je, dan ga je spelen. Goed, je je, je wordt ja. nog herkend hè Martijn. Ja, vrienden, oude tijd. Oké, okay, nou, laat maar weten hoe dit komt. Is goed. Benieuwd. Speel je nog verder spoken Nee, maar... We hebben aankomende vrijdag voor de eerste keer in jaren... dat we een keer met een groep vrienden weer samen gaan spelen. Dus het komt allemaal weer heel grappig uh, bij elkaar. En ja, dat durf je dus aan? Dat is verder geen punt? Ik moet me voorstellen dat je bijvoorbeeld een drugsverslaving hebt... dat je als je één keer gebruikt, dat je dan weer helemaal terug een relapse hebt. Ik kan me dit niet voorstellen. En ik ben al zo, zo iemand anders dat ik daar gewoon... Ik, ik zie daar echt geen kans op, eigenlijk. Nee. Denk je dat je nog steeds de beste bent van bij lange na niet. <laughs> Nooit geweest ook. <laughs> En Scherp heet hij in gesprek met Maarten Bleumers. En die bevindt zich vanmiddag op de golfbaan. En wat dat met poker te maken heeft, dat hoort u dan weer morgen. Zometeen Stand.nl, de stelling. Het is terecht dat de regels voor de bijstand worden aangescherpt. Dit is Radio 1. E. Nu het NOS Journaal, Mark Visser. Marine Le Pen, de leider van de Frans rechtspopulistische Front National... is op het Binnenhof in Den Haag ontvangen door PVV-leider Geert Wilders. Hij noemde haar een belangrijk politicus en een goede vriendin... Wilders heeft Le Pen uitgenodigd omdat hij meer invloed wil in het Europees parlement. Hij wil samenwerken met eurocritische partijen... en partijen die kritisch zijn over de immigratie. In Irak zijn bij aanslagen zeker 21 mensen omgekomen. De meeste doden vielen in de steden Bakuba en Tikrit. In Bakuba werden acht mensen gedood toen drie bommen ontploften... op een plek waar shiiten een herdenkingsdienst hielden... voor een kleinzoon van de profeet Mohammed. En bij een zelfmoordaanslag in Tikrit kwamen ook acht mensen om. In De Tweede Kamer heeft veel kritische vragen over de aanpak van de Libor-fraude bij de Rabobank. Vorige week werd bekend dat de bank voor een kleine 800 miljoen euro aan schikkingen heeft getroffen. Veel Kamerleden hadden liever gezien dat er niet geschikt was, maar dat de betrokken medewerkers of de top van de bank zouden zijn vervolgd. Dat is het belangrijkste nieuws. ANWB-verkeersinformatie, ah, nog steeds een kleine wereld in het zuiden, René? Nee, die mist is wel opgetrokken in Limburg-Jurgen. Maar nu is er weer wat anders aan de hand. Slachtafval op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Het ligt tussen Tiel en Ochten. Daar is alleen de vluchtstrook nog open om de boel op te ruimen. Het levert vier kilometer file op. Met het advies om vanaf Del om te rijden via Den Bosch. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. In de nieuwe bijstandswet van Jetta Kleinsma moeten bijstandsgerechtigden de handen uit de mouwen steken. We hebben besloten dat als iemand bijstand ontvangt, hij ook iets terug kan doen voor de samenleving. En het allermooiste is als die iemand dat dan ook zelf aangeeft. Hè? Waar, waar ben je goed in? Doe je al vrijwilligerswerk? Wil je echt ook iets bijdragen aan ons allemaal? Per week moeten ze tot vier dagen aan het vrijwilligerswerk worden gezet. Dat wordt dus het werken voor de uitkering. Ook kunnen mensen die zich onaangepast kleden of gedragen... tot drie maanden gekort worden op de bijstandsuitkering. Is de goede zaak dat mensen in de bijstand aan strengere voorwaarden moeten voldoen... om hun uitkering te krijgen of is de bijstand een recht dat niet afgenomen mag worden en waar de voorwaarden al streng genoeg voor zijn. Ik praat erover met Sjoerd Potters, die is Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag meneer Potters, goeiemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Daar komen ze. Verplicht vrijwilligerswerk. dat is een goede stap naar echt werk. Ja. Als je in de bijstand zit, dan is dat je eigen schuld. Nee. Er is voldoende werk. Er is voldoende werk, ja. Ja, dat is toch niet zo. Jawel, want er is nog steeds zijn er een hele hoop vacatures die openstaan. Uh, je ziet ook dat er uh, mensen vanuit andere landen naar Nederland komen. Dus er is nog steeds werk, ook voor mensen die in de bijstand zitten. Oké, okay, nou, daar gaan we straks nog wel even over doorpraten. Um, eerst maar eens even de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Het is terecht dat de regels voor de bijstand worden aangescherpt. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen 0800-1101. Website www.stand.nl of Twitter eens of oneens. Doe het met hekje stand. Punt. Um, zegt u eens of onneens tegen de stelling? De stelling? Kan u het nog één keer herhalen? De stelling hm. is, het is terecht dat de regels voor de bijstand worden aangescherpt. Ja, ja, dat is terecht. Waar het om gaat is dat de bijstand een springplank is om uh, weer naar werk uh, door te gaan. Um, en we weten gewoon dat als we de regels wat strenger maken, dat de mensen ook weer uh, sneller uitstromen. Ja, maar uh, goed... Uh, Gisteren heeft de staatssecretaris dat wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Uh, laat, laten we even doorheen lopen. Dat praat ik we misschien ja. wel wat makkelijker. Uh, eerst vrijwilligerswerk als, uh, als tegenprestatie. Uh, uh, u wilt dat mensen als tegenprestatie voor hun uitkering vrijwilligerswerk gaan doen. En best voor ze ook drie tot vier dagen in de week. Ja, dat klopt. Wat is het doel daarvan? Nou, het doel daarvan is, is dat, uh, dat mensen ook uh, iets terugdoen voor de samenleving. Uh, je krijgt een uh, uitkering van ons allemaal, alle belastingbetalers. En daar uh, mag iets tegenover staan, namelijk een uh, maatschappelijke tegenprestatie. Um, en dat is heel erg goed. Uh, maar wat ook belangrijk is, is dat je zelf actief blijft. En dat je dus niet thuis op de bank gaat zitten... Uh, wachten totdat uh, misschien een keer een baan voorbij komt. Maar dat je in je eigen omgeving weer actief bent... zodat je misschien makkelijk uitstroomt naar ander werk. Maar netwerken heet dat dan, hè? Dat, heet, uh, nou ja, dat kan je netwerken noemen. Het kan ook gewoon uh, dicht bij de mensen uh, in je eigen buurt. Uh. Misschien dat je een oudere kan helpen... die uh, eenzaam is uh, om eens wat boodschappen te gaan doen. Zodat je misschien ook uh, ander type werk uh, sneller ziet. Maar dat ook een werkgever later... Als je uh, weer gaat solliciteren, solliciteren... Ik ga u even onderbreken voor een uh, spookrijder. René Passet. Op de A28 tussen Ruinen en Westerbork... komt u een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Herhaling op de A28 tussen de afritten Ruinen en Westerbork... komt u een spookrijder tegemoet. We praten door in Stand.nl over de stelling. Het is terecht dat de regels voor de bijstand worden aangescherpt. Dat doen we met Sjoerd Potters, is Tweede Kamerlid voor de, voor de VVD. Uh, u was aan het uitleggen waarom dat netwerken belangrijk is. Ja, wat, wat we gewoon weten uit ervaring is dat als mensen jarenlang thuis uh, op de bank zitten... en niet, uh, niet in de samenleving staan, dat ze dan heel moeilijk nog uitstromen. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je actief blijft. En daarom is een tegenprestatie ook goed voor ja. jezelf. Maar goed, dan gaat iemand bijvoorbeeld thee schenken in een bejaardenthuis. En die is, ik noem wat bouwvakker, die kan toch veel beter proberen... Uh, zoveel mogelijk uh, sollicitaties uh, te doen voor, voor bouwvakken. Nou, daarnaast de tegenprestatie uh, moet je ook solliciteren, maar het kan ook gewoon zijn dat er in jouw branche geen werk meer is en dat je door middel van een tegenprestatie ook eens kijkt naar waar kan ik uh, ergens anders wel in de toekomst aan de slag gaan. Ja, maar dat kan ook door dat soort uh, over, ja, met, met veel respect gesproken, want het is natuurlijk heel belangrijk dat het thee wordt geschonken in een bejaardentehuis, maar uh, laten we zeggen, daar, daar je toch niet, bedoel, dat is toch niet de opstap naar een nieuwe baan? Nou ja, misschien wel. Want uh, als je dan ziet dat je het misschien erg leuk vindt om uh, in de zorg uh, uiteindelijk te gaan werken. Of dat dat soort type werk je wel ligt. Misschien zelfs voor een bouwvakker. Dan kan je misschien in het kader van je reintegratie daarna mooi uh, doorstappen naar een uh, baan in de zorg. Ja. Maar goed, terwijl iemand, uh, laten we dat voorbeeld aanhouden van die bouwvakker. Die is aan het theeschenken in een bejaardenhuis, Die kan dus op dat moment niet solliciteren. Nee, waar het om gaat is dat je uh, drie, vier dagen beschikbaar bent... en een tegenpastaanse levert... en dat je daarnaast ook gewoon je sollicitaties uh, doet. En daar heb je dan één of twee dagen in de week uh, tijd voor. Ja. Dat lijkt me ruim voldoende. Goed, een ander voorbeeld. Alleenstaande moeder, hoe lost die dat op? Een alleenstaande moeder moet hetzelfde oplossen als een alleenstaande moeder. Hè? Want er gaat vanuit dat die in de bijstand zit. Die gewoon werkt. Die moet ook werk en zorgtaken combineren. En ook van hun gaan we vragen om een tegenprestatie te leveren. Dus naast uh, het zorgen voor een kind ook gewoon drie of vier dagen in de week uh, iets terug doen voor de samenleving. Maar goed, die, die moeder die werkt, die heeft geld om bijvoorbeeld uh, voor kinderopvang te zorgen. Dat heeft die alleenstaande moeder niet, die nee, in de daarom. bijstand zit. Nou, er is natuurlijk, uh, je krijgt, uh, als alleenstaande moeder krijg je 926 euro in de maand. De, dus misschien zijn er nog wel wat middelen over om dat ook te doen. Maar los daarvan, je kunt natuurlijk ook uh, voorleesmoeder worden op een school. Je kunt misschien in het weekend uh, uh, iets van een tegenprestatie op een bejaardenhuis uh, leveren. Kortom, er zijn genoeg manieren om je toch maatschappelijk nuttig in te zetten. Niet ieder hard hè, meneer Potters. Nee, ik denk dat het heel sociaal is. Omdat uh, uh, we met z'n allen de uitkeringen moeten betalen. En als ik uh, uh, op een minimumloon werk voor 40 uur in de week. En mijn buurman zit thuis op de bank. En die hoeft niks voor zijn uitkering te doen. Dat vind ik pas asociaal. Ja, maar die zo, buurman zit niet, niet zomaar voor, voor niks op de bank natuurlijk. Die is daar uh, terecht gekomen dat er geen werk is misschien. Misschien. Uh, nou, en dat is dan heel vervelend. Uh, en dan moet je ervoor zorgen dat hij er zo snel mogelijk weer uitkomt. Vandaar het aanscherpen van die regels. Maar dan kun je daarnaast ook prima gewoon een tegenprestatie leveren. In hoeverre heb je eigenlijk de vrijheid om zelf te kiezen wat je wilt doen, als je dan vrijwilligerswerk moet doen, of wordt dat aangewezen door de gemeente? Nou, ik, ik ga er vanuit, dus ook een hele grote groep mensen die in de bijstand terechtkomen zeggen, nou, ik wil me graag maatschappelijk nut, nuttig inzetten, dat zien we ook. Nou, dan kan je samen overleg met de gemeente kijken wat is een hele goede tegenprestatie. En dan blijf je ook actief, hartstikke goed. En de mensen die echt niet willen, ja, daar hebben we iets minder medelijden mee, daar zullen de gemeente gewoon voor gaan schrijven wat ze dan wel aan tegenprestatie kunnen doen. Uh, we hebben vanmorgen wat rondgebeld. Linda Voortman van GroenLinks noemt dit hele plan een ramp. Uh, Zij vinden het onbestaanbaar dat mensen die gebruik maken van hun recht op bijstand gedwongen worden om daarvoor een tegenprestatie te leveren. Ze hebben namelijk recht op die uitkering als ze niet in hun levensonderhoud kunnen uh, voorzien, zegt Voortman. Wat vindt u daarvan? Ja, maar dat zijn twee totaal verschillende dingen. Uh, iemand die uh, uh, als uh, laatste vangnet aangewezen is op de bijstand... dan moet dat vangnet er ook zijn. Ook wij als VVD vinden dat belangrijk. Maar aan de andere kant wil niet zeggen dat je dan maar thuis op de bank... niks hoeft te doen. Dan kun je daarnaast ook gewoon prima instructie voor de samenleving. En los daarvan, het is ook gewoon beter voor de persoon zelf. We weten gewoon dat als iemand langdurig thuis zit en niks doet... dan daarna veel moeder, moeilijker uitstroom naar werk. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Mm. Zij vindt ook, Voortman, dat uh, werk wat we uh, als samenleving belangrijk vinden dat dat gewoon betaald moet worden. Anders is het verdringing op de arbeidsmarkt, zegt ze. Ja, dat vind ik ook. En uh, we hebben het hier ook helemaal niet over regulier werk. Het moet ook helemaal niet leiden tot verdringing. Sterker nog, als iemand met een tegenprestatie aan de slag is... maar kan uitstromen naar betaald werk, dan gaat dat absoluut voor. Het gaat over maatschappelijke activiteiten... wat geen betaald werk is, maar wel ontzettend belangrijk. Ja. Dan een, een tweede maatregel die ook in het oog sprong. Dat is dat mensen die onaangepast gedrag vertonen... of onaangepaste kleding dragen dat die kunnen worden gekort op hun uitkering. Tot drie ja. maanden toe zelfs. Klopt. Krijgen we een kledingpolitie? Nee, we krijgen geen kledingpolitie. Uh, maar waar gaat, het, waar gaat het om? Mensen die bijvoorbeeld gezichtsbedekkende kleding hebben... kan een boerker zijn, zou bijvoorbeeld ook een integraalhelm kunnen zijn... maar die gaan solliciteren en een werkgever zegt van... ja, uh, iemand die aan de balie staat en uh, je ja, het gezicht niet van kan zien... die kunnen we niet aannemen. Uh, daarmee belemmer je bijvoorbeeld je, je eigen kans op uitstroom. Uh, en dat kan gewoon niet. Als jij een uitkering ontvangt van de staat dan mogen we ook uh, uh, terug verwachten dat je je uiterste best doet... om uit de bijstand te gaan. En dat je, je kleding dan gewoon aanpast aan wat uh, uh, in wie, het, uh, wie, wie normaal is. Wie gaat het leven. solliciteren met een integraal helm op, eigenlijk? Nee, nou goed, het is het voorbeeld, maar het gaat vooral... Sebastian Vettel misschien is, of voor ja, weet het, je. Het, ja. <laughs> Misschien kan het bij zijn werk wel. Daar moeten er ons geen zorgen over te maken, ja. geloof ik. Maar als je in de Tweede Kamer zou zitten, zou het heel vreemd zijn, denk ik. Ja, nee, maar goed, dat is de... dus het gaat vooral over mensen die zo'n boerka dragen. Nee, het, het gaat vooral om mensen die... Uh, een boerka is een voorbeeld, maar het kan ook ander onaangepaste kleding zijn... Uh, je weet als je gaat solliciteren dat je een beetje netjes moet kleden. En als je, je dan heel erg slecht of uh, verwaarloosd kleedt. Waardoor een werkgever uh, afschrikt. Ja, dan uh, belemmer je eigen uitstroom. Maar wie bepaalt dat dan? Ik bedoel, wat voor de een netjes is, is voor de ander misschien. Ik bedoel, ik, ik, ik heb toeval, u zit niet bij mij hier in het studio. U ziet nee. er prachtig uit in, in een keurig pak. Ik heb een zeg maar, soort houthakkersblouse aan. Vind ik ook netjes. Ja, nou ja, goed. Ik, bij u en dat waarschijnlijk. Omdat uh, je niet zo heel veel een-op-een uh, -op, een -op -een contact hebt. <lacht> maar uh, ja, dat, dat is ook... Echt afhankelijk wel van de branche. Maar aan de andere kant, kijk als bouwvakker kan je misschien prima met een helm op gaan solliciteren. Maar nogmaals, dat doe je niet als je in de Tweede Kamer zit. Dus afhankelijk van de functie kleed je je en je bewust zeg maar niet netjes kleden. Waardoor je kans op uitstroom verkleint. Dat, dat kan gewoon niet meer. Ja. En, en euh, ja, Dat kan dus in de ene gemeente anders zijn dan in de andere gemeente. Ik bedoel, daar is toch niet een duidelijk beleid op te maken? Nou ja, goed, een duidelijk beleid. Kijk, het is belangrijk dat we dit signaal afgeven... dat iedereen ook weet, oké, okay, we verwachten gewoon dat je je netjes kleedt. Um, en netjes is gewoon dat je er verzorgd uitziet. Um, en als nou blijkt achteraf bij het nabel van de werkgevers... wat gemeenten gewoon doen, ik ben zelf vethouder geweest... dan uh, wil je wel eens weten hoe dat nou precies gaat. Als je dan iedere keer het signaal terugkrijgt dat iemand zich zeer slecht kleedt... en dat dat de reden is waarom iemand bijvoorbeeld niet op verder uh, procedure ingaat dan moeten we als ultieme middel kunnen zeggen... nou ja, als je dat blijft doen, dan uh, krijg je een uh, korting op je bijstand. Ja. Drie maanden kan dat zijn. Uh, dus als je twee overtredingen in korte tijd maakt... in de ogen dan van die gemeentehambtenaar... Dan, dan ben je zomaar een half jaar je uitkering kwijt. Nou goed, ik ken gemeenten heel goed dat ze altijd een zorgvuldige afweging maken... en dat het gaat om het signaal... en dat je echt uh, gewoon alles moet doen om uit bijstand te komen... en ze kunnen daar uh, een goede maatwerk uh, voor leveren. Ja. De Raad van State zegt in een advies... dat maatregelen voor misdragingen thuishoren in het strafrecht... En, en dat hebben we toch al? Dus als iemand zich misdraagt, dan kan je dat via de strafrechter afdoen. Nou, waar het om zo gaat is dat het duidelijk is dat als je je poten niet kan afhouden van de baliemedewerker... die ontzettend zijn best doet, zijn stinkende best om jou weer uh, uit de bijstand te krijgen en een uitkering te geven, dat je dan gewoon meteen gekort kan worden op je bijstand. Daarnaast is natuurlijk ook altijd het strafrecht. Uh, ja, als je iemand slaat, uh, dan heb je natuurlijk ook gewoon een strafrecht overtreden. En dan, dan kan je daar uh, nog voor vervolgd worden. Waar het om gaat is dat je, je consequentie van je gedrag is dat als jij euh, je zo gedraagt... je bijstandsuitkering gewoon stopgezet kan worden. Mm. Over die Raad van State gesproken. Hè, die adviseert om af te zien van de maatregelen om de uitkering te korten. De Raad vindt het niet proportioneel. Nou, de Raad van State heeft een ander advies gegeven. Uh, de Raad van State heeft gezegd, let goed op dat zowel het strafrecht en het bestuursrecht goed uh, op elkaar afgestemd zijn. En dat je niet twee keer voor hetzelfde feit een, een soort van boete of veroordeling kan krijgen. Een mooi woord heet dat nebus in idem. Nou, daar gaan we ook rekening mee houden, omdat de colleges kunnen afwegen of ze die maatregel daadwerkelijk wel of niet gaan uh, opleggen. Ja. Uh, hoe moet iemand eigenlijk zonder uh, uitkering drie maanden overbruggen? Ja, dat is de afweging die iemand van tevoren moet maken als hij zijn handen niet thuis kan houden. Ja. Um, je weet, uh, en dat moet ook echt wel deze. Uh, dit moet echt een preventieve werking hebben. Er is nog veel te veel geweld uh, tegen bijlenmedewerkers. Uh, voor mij part hang je een grote bord in de wachtruimte. Als je met je handen aan de bijlenmedewerker komt, dan ben je drie maanden je uitkering kwijt. En leg dat dan maar aan je eigen gezin uit. Dat moet de lijn zijn. Ja. En dat weet je dus van tevoren. Ja. Dus ik ga ervan uit dat dat gewoon niet meer voor gaat komen. Tot besluit nog even. Want daar hadden we het in het begin ook even over. Veel mensen op onze website reageren. En hebben bezwaren tegen de maatregelen. Omdat er gewoon echt niet genoeg werk is, zeggen ze. Iemand zegt cynisch, er zijn 700.000 werklozen. En 100.000 vacatures. Dus als je de mensen maar hard genoeg treidt. Dan vinden ze vanzelf wel een baan die niet bestaat. Waar het om gaat is dat er nog steeds heel veel banen zijn die, uh, die nog niet vervuld worden. We halen nog steeds heel veel mensen uit het buitenland om hier werk te vervullen. Dus er is nog werk. Maar niet 700.000 vacatures op het moment. Bijvoorbeeld in de klastuinbouw. En als je uiterste best doet en het lukt niet... Nou, dan is dat vangen net er altijd. Maar we willen wel zien dat je altijd je uiterste best doet. Goed. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Het is terecht dat de regels voor de bijstand worden aangescherpt. Uh, zij gaan nu reageren en ik kom zo meteen graag bij u terug... om de reacties uh, door te nemen. Nog maar even een keer verversen. Op onze site ruim 1200 mensen gestemd. 64% is het eens met de stelling. 36% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Boezering Huizen. En weer lukt het de VVD om de mensen in de bijstand neer te zetten als uitkeringstrekkers of werkschuwtuig. Er komen hier termen voorbij, ik schrik mij het waarschijnlijk, ze hebben de wit gezicht, het bang voor kwaadheid. Uh, meneer leeft of in een schijnwereld of... ...of stelt zaken bewust anders voor. De We halen geen mensen hier naartoe... ...om even kort op het laatste te reageren... ...om hier te komen werken omdat dat tuig niet werken wil. Er is een vrijwonen- werkverkeer via het Schengenakkoord. Die mensen komen in het vrije wil en vervullen vacatures ...zonder dat de Nederlander überhaupt de kans krijgt... ...om daarop te solliciteren. Laat er misbruik gemaakt worden van de bijstand. Ja, dat is zo. Daar is een controleapparaat voor. Dan zeg ik, pak niet de mensen die ongewild... Mm -hmm. ...in de bijstand zitten, maar pak de mensen aan die er onterecht in zitten. Dus verscherp het controleapparaat. Maar ga niet onder het VVD-mom-praatje wat ik al veertig jaar lang hoor. Er wordt misbruik gemaakt van de uitkeringen. Dus ze moeten gekort worden, want bla bla bla bla bla. Nee, ga niet de mensen pakken die er ongewild gebruik van moeten maken. Het nou, moet dat voorkomen alsof je van 986 euro eventjes een kinderopvangetje kunt regelen. Ja, ja, ja. Of hij staat hier met zijn pootjes in de maatschappij of hij staat hier een telegraaf VVD-verhaal te okay, houden. En u bent kort, dat is duidelijk. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, mevrouw. Hesseline de Bos in Gouda. Um, ik heb niet zozeer bezwaar tegen de regeling. Dat kan ik ook niet helemaal overzien. Het lijkt me redelijk. Maar waar ik ernstig bezwaar tegen heb al heel lang... dat is de taalvervuiling in het woord vrijwilligerswerk. Kijk, vrijwilligerswerk doe je uit jezelf en volgrijnen. Maar dit is geen vrijwilligerswerk. Dit is gewoon de werkstelling... Gedwongen en wel, ik vind het nogmaals stelsvervuiling. En het is niet alleen nu hoor, maar ik erger me al er zoveel jaar aan. Dus nu heb ik het eens een keer gezegd. En op de Nationale Radio, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, uh, ik ben ook tegen de stelling. Uh, het is gewoon een onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen die uh, buurthuizen en dergelijke al uh, heeft getroffen. En zoals de vorige uh, mevrouw al uh, zei, van uh, voor het woord vrijwillig zegt het al, uh, dat is vrijwillig en niet verplicht. Nee, duidelijk. En, uh, volgens mij is voor een deel van het uh, vrijwilligerswerk ook uh, expertise en kennis nodig. En uh, hoe zit dat daarmee? Ja. En uh, iedereen heeft al eens een, uh, een winkelmedewerker of een baliemedewerker gehad die ongemotiveerd... of uh, met een gebrek aan kennis uh, je helpt. Daar heeft iedereen zich wel eens aan geërgerd. Nou, als dat straks uh, 800.000 uh, mensen ongemotiveerd uh, een deel daarvan aan het uh, werk gaat... Ik denk niet dat dat een goed idee is. Nee, oké, okay, maar dan nog denk ik dat, daar ben ik zeker met Potters het eens, mag je niet met je handen aan zo'n medewerker zitten, zo'n ambtenaar, die kan er verder ook niet zoveel aan doen. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, ik spreek met uh, Pieter Gulen. Pieter. Uh, ik wil even vertellen, ik ben het eens met de stelling. Aan wel omdat mensen die uh, van een uitkering genieten, best wel het maatschappelijk vrijwilligerswerk mogen doen en dan ook vrijwilligers werken, vrijwilligers tussen haakjes doen of niet. Dat maakt dan niet uit. Maar gewoon een aantal uren per dag iets voor de maatschappij terugdoen. Uh, het aantal uh, ja, mensen in de bijstand zal de komende jaren sterk gaan groeien... omdat we natuurlijk uh, heel veel mensen die de WW uitstromen... en die in de bijstand terechtkomen, uh, daar ook mee moeten in die aantallen. Maar het grootste probleem is ontstaan... omdat wij uh, buiten Nederlandse werknemers hebben die hier komen werken... en daar zijn allemaal helemaal geen probleem mee... Maar deze mensen betalen hier niet hun sociale verplichtingen en hun sociale premies. Doen niet mee aan ons sociale stelsel. Mm. Daardoor eh, worden die loonkosten van die mensen vele malen lager. En daardoor verdringen ze de Nederlandse werknemer van de markt. Dus het aantal Nederlanders wat in de WW en daarna in de bijstand mm. wordt, wordt vele malen groter. Als we niet die regelgeving eh, gelijk trekken, dat bedrijven die bij elkaar een verkoophouders zijn ingeschreven, verplicht zijn om sociale premies en belastingen hier te betalen... Ja. dan zijn we af van alle schijnconstructies. Dan kan er we gewoon weer eh, geconcureerd worden op kwaliteit... en niet op lage uurkosten. Want dit zorgt alleen maar voor de Nederlandse werknemer... om verdringing op de markt. En als dat probleem ja. niet opgelost wordt... dan is er niks meer op te lossen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald. Hallo. Uh, het is uh, zoals de waard is, zo vertrouwt de gasten. De VVD vertrouwt de uitkeringsmensen uh, niet. En uh, we, ik zal maar niet herhalen hoeveel... Hoeveel VVD'ers al vervolgd worden voor fraude? En er was ook nog een zoon van Bolkestein... die had uitkundig gepleegd. Dus we gaan het maar even. Ik ga er maar even vanuit dat de VVD de mensen niet vertrouwt zoals ze zichzelf niet vertrouwen. Maar goed, daar moet bijgezegd worden dat, dat daar ook mensen van andere partijen bij zijn. Hè? Ik bedoel, fraude is niet alleen naar de VVD gebonden. Nee, dat klopt, maar die moeten, moeten gedwongen meedoen. Maar waar ik wil een Ik bedoel, die mensen moeten netjes gekleed gaan. Die mensen hebben niet eens geld om te betalen. Moeten ze kakkleding gaan aanschaffen van de VVD? En kan de VVD hun geld geven dat ze zich netjes kleden? Want hè, ze kunnen geen netjes kleding kopen. Ja. En dan ondertussen zitten ze drie maanden zonder uitkering... omdat iemand vindt dat ze niet netjes zijn. Ja. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Doorlag in Groningen. Nou, op zich uh, ben ik het wel een beetje eens met de stelling, alleen het is natuurlijk niet, geen oplossing. En de oplossing ligt gewoon in het gaan verdelen, het beter gaan verdelen van het werk. Want de werkloosheid is ook veel hoger dan die 700.000. Er, er is nog heel veel verborgen werkloosheid. Mm -hmm. Partners van korstvinders, mensen die in de uh, VIA zitten, die in principe ook wel voor een deel kunnen werken. In de jaren 60 is er al voorspeld: al die werkloosheid van nu, dat heeft niets te maken met de crisis, maar als met nieuwe technologie. Want zelfs bedrijven met winsten die stoten nog heel veel arbeidsplaatsen ja. uit. Dus je moet het verdelen en dan kan iedereen ook een beetje vrijwilligerswerk erbij gaan doen. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goeiedag met Dag, Hans Tegelaar Dag Bergen. Ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat als iemand bijstand krijgt dat daar een voor hulp in zit... en op het moment dat je hulp ontvangt, dan ben je moreel verplicht om iets terug te doen. Dat moet vanuit jezelf komen... En dan moet je niet de randjes van de regel gegeven Maatschappelijke ongelijkheid moet je opzoeken. Het moet in je eigen moraliteit en eerlijkheid zitten... om gewoon iets terug te willen doen, omdat je iets krijgt. Ja, maar goed, ik noem even weer het voorbeeld van die alleenstaande moeder bijvoorbeeld. Die zijn er gewoon. Dat is niet zomaar bedacht voorbeeld. Daar zijn er heel veel van. Hoe moet die dat allemaal rooien? Met fantasie en eigen inzet kan je dingen rooien. Hoe klein dingen ook zijn... Het lukt altijd om een bepaald nuttig klusje in deze maatschappij te doen. Het woord voorleesmoeder of het combineren van kinderopvang voor andere ouders, dat is altijd te regelen. Alleen daar moet je slim en inventief voor zijn. En die slimheid die brengt je dan later ook uit de bijstandssituatie. Oké, okay, dus wie wil, die kan het gewoon in Nederland. Uh, dankjewel. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, hallo, ik spreek met Willemse Rijn al. Willemsen. Ja, nou ja, soms voorstel kan natuurlijk alleen maar weer van de VVD komen. Die, uh, die uh, echt gaan lijken op katholieken. Die denken dat ze het alleen recht op de waarheid hebben. Het is trouwens maar... voorstel van de PvdA-staatssecretaris, hè dit? Ja, ja, ja, goed, maar de PvdA is langzaam ook een beetje de, de PvdA van de, de VVD geworden, dus uh, ik heb altijd de arbeid gestemd en daar ben ik helemaal klaar mee. Ik word bij de SP een keer mag gaan regeren, want dan komen er dit soort rare voorstellen niet. Er zijn heel veel mensen, ik, ik ken mensen die hebben 25 jaar bij een. gewerkt en uh, aan één stuk, en die worden ontslagen, en die mensen die zijn 55 of... Uh, die komen bijna niet meer aan werk. En ja. daar gaan we ze verplicht, verplicht in. Zonder, het is precies wat die mevrouw straks zei: vrijwilligerswerk. Dat pa je zelf ook niet. Ja. Meneer Willems, ik ga, ik ga, uw punt is duidelijk. Want we, u bent hem niet heel goed te verstaan vanwege de uh, geruis in de auto. Dus ik ga snel terug naar meneer Potters. Maar uw punt is duidelijk. Dank u wel. Um, we gaan uh, terug naar Sjoerd Potters, Tweede Kamerlid voor de VVD. Uh, u mag reageren op wat u gehoord hebt de afgelopen tien minuten. Nou, wat denk ik heel belangrijk is, uh, om toch nog eens een keer te benadrukken... is dat wij een heel nadrukkelijk onderscheid maken... tussen de mensen die niet kunnen en de mensen die niet willen. En voor de mensen die echt niet kunnen, daar zal altijd een vangnet uh, zijn. Daar moet ook een vangnet voor zijn. Voor de mensen die niet willen, ja, daar zijn wij gewoon uh, redelijk streng in. Dat, dat past ook bij de VVD. Maar dat is ook logisch, omdat we willen dat de mensen die onnodig in de bijstand zitten... dat ze zo snel mogelijk uitgaan en ook weer gaan deelnemen aan... Uh, Normale leven met een baan. Um... En als je je uiterste best doet en je kan geen baan vinden... maar je levert wel een tegenprestatie, dan is er ook helemaal niks mis mee. Dan wordt dat ook gewaardeerd en het is niet zo. En al die kwalificaties die ik nu uh, voorbij zie komen, dat zijn niet de mijne. Uh, wij willen mensen helemaal niet onnodig in een, in een hoekje zetten. Sterker nog willen ze eigenlijk weer een beetje, klein beetje hun eigen kracht zetten... en zorgen van kom er nou uit, ga iets doen en ga meedoen aan de samenleving... en ga niet aan de zijlijn staan, want als je dat doet... dan kom je nooit uit de Ja, nee, Maar goed, dat moet, dat moet natuurlijk wel kunnen. En dat is ook wat ik in, in heel veel van de reacties doorhoor... dat het misschien iets te makkelijk is... Op de tekentafel bedacht. En in de praktijk is het allemaal toch iets meer barstig. Nou ja, volgens mij die ene laatste meneer die gaf het voortreffelijk aan. Met een beetje inventiviteit en wel slimheid kan je dingen heel goed combineren. En mensen kunnen veel meer dan, uh, dan dat wij soms als overheid uh, ook denken. Uh, dus. Uh, uh, ik zou ook zeggen kom op uh, ga het gewoon proberen en ik denk dat er een hele hoop uh, mooie kansen zijn ook met die tegenprestatie om wellicht een keer een ander type werk te gaan mm. doen. U, u noemde zelf ook even dat punt he, van de mensen die uit het uh, oostblok met name hier naartoe komen. ik um, mag dat woord oostblok trouwens nooit zeggen van mijn collega die, die wordt er altijd heel boos over die is gewoon uit van oost-europa moet je dan gewoon zeggen ja, midden-oost-europa ja precies ja. daar heeft hij gewoon helemaal gelijk in. Um, maar die, die komen niet die komen niet naar hier uh, gedwongen of zoiets. die komen natuurlijk omdat zij uh, ja dat er nu een vrij verkeer bestaat van, van, ja, uh, ja. En, en daar haken mensen ook op aan. Die zeggen van ja, wij moeten gewoon eens een keer zorgen... dat de bedrijven die die mensen inhuren... ook gewoon dezelfde verplichtingen hebben... als gewoon Nederlandse bedrijven. Dan is het gelijk voorbij natuurlijk. Nou, dat, dat hebben ze ook. Uh, maar de reden waarom ze mensen uit Midden- en Oost-Europa... naar Nederland halen, heeft heel vaak te maken... met de mentaliteit van de mensen. Uh, het zijn hardwerkende mensen. hebben vaak veel vaardigheden. Uh, zetten zich enorm in. En dat is vaak de reden. En dat zeggen heel veel werkgevers. Het gaat maar niet zozeer om hoe iemand is opgeleid. Of wat zijn achtergrond is. Of dat hij misschien een keer in de bijstand heeft gezeten, want dat kan inderdaad iedereen overkomen. Maar het is er wel om hoe, hoe gemotiveerd ben je om aan de slag te gaan. En deze mensen zijn super gemotiveerd. En daardoor kunnen ze uh, continu werk leveren. En ik denk dat we een hele hoop mensen gewoon die motivatie moeten overnemen. Dan zullen er ook minder mensen misschien uit de Midden- en oost europa komen. Sjoerd Potters, Tweede Kamerlid voor de VVD. Uh, niet iedereen is het met hem eens, dat is duidelijk. Uh, maar uh, in ieder geval op onze site wel een meerderheid wat betreft de stelling... Want 63% is het eens met de stelling, 37% oneens. Bijna 1400 mensen gestemd. U kunt blijven stemmen op de site www.stand.nl. En hiermee sluiten wij deze aflevering voor nu. Zometeen, dit is de dag. Als je Prettig echt raar. luistert naar elkaar, ding, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Zaterdag om kwart over Dan moet je erheen gaan en dan gaat hij er niet in. Nederland, Japan. Ratschappen, Rappendriet